In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker twee doden gevallen bij een explosie in het hoofdkwartier van de politie. Er zijn tientallen gewonden. De straat voor het zwaar bewaakte gebouw is bezaaid met gebroken glas en puin. Ook zijn er veel auto's verroest. Direct na de explosie was er geweervuur te horen. De moslimbroederschap wil aan het vrijdagmiddaggebed in het hele land demonstreren tegen de militaire machthebbers. Sinds het afzetten van hun president Morsi afgelopen zomer zijn er geregeld aanslagen op politiemensen en militairen. In Oekraïne hebben betogers en politie zich vannacht aan het bestand gehouden dat in de hoofdstad Kiev was afgesproken. Er waren geen grote incidenten. In eerste instantie gold het bestand maar tot gisteravond 7 uur, maar na overleg met de regering riep de oppositie de betogers op het enkele dagen te verlengen. Niet iedereen was het daarmee eens. Enkele demonstranten vonden dat de regering verder onder druk moest worden gezet. Toch bleef het vannacht relatief rustig in Kiev. In de gemeente Edam-Volendam is het college gevallen. De partijen in de raad hadden geen vertrouwen meer in de minderheidscoalitie van CDA en Volendam 80. In de fusiegemeente wordt al maanden geruzie. Er is voor de ambtenaren een nieuw kantoor gekocht in Edam. Maar de Volendammers willen in hun eigen plaats blijven werken. Volgens de raad traineerde het college een raadsbesluit over de kwestie. Er zouden grote problemen zijn met de JSF. Uit een gelekt rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie blijkt dat de problemen zijn met de software, het onderhoud en de betrouwbaarheid van de straaljager. Door de vele computersystemen is de JSF kwetsbaar voor raketinslagen en voor onweer staat in het rapport. Nederland is van plan 37 JSF's te kopen. In Alkmaar heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein. De brand brak uit in een antiekzaak en die is helemaal uitgebrand. Bij de brand in Alkmaar raakte niemand gewond. En dan het weer, nevelig en er kan wat neerslag vallen. Later vandaag zo goed als droog. Soms af en toe zon, middagtemperatuur tussen de 0 en de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. A20 richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 2. En richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. En een stukje verderop bij Rotterdam Centrum nog eens 2 kilometer. A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij Esprit, Haltestraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort. Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. But afraid I'm satisfied.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 Goede start van deze uitzending van ZFMJS met het combo Mulder en Mulder uit het Haarlemse. Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van ZFMJS. Een van de langstlopende radioprogramma onderdelen in de geschiedenis van ZFM. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Dat betekent ruim aandacht voor Nederlandse muzici met accent... Op opname uit de jaren 60. Vandaag ook geladeerd met verzoeknummers van luisteraars. Zoals onder meer uit de Van Spijkstraat. Daar vallen we met de deur in huis. Met een mooi zondagochtendnummer: de Modern Jazz Quartet. Met Willow Beep. Net King Cole op de piano. We gaan nu naar een... gitaarvirtuoos Charlie Bird. Al uh, eind jaren 90 overleden. En die is bekend geworden in de jazzwereld. Omdat hij met zijn akoestische gitaar... heel veel invloeden heeft gebracht... in het hele repertoire van iedereen. Uh, in relatie tot... Uh, Zuid-Amerikaanse ritmes We gaan hem nu horen Met uh, De video's Stan Gets In het nummer Opato <middels> gedragen nummer. Prachtig gespeeld door de big band van... Les Brown. De uitgebreide big band, mag ik zeggen. We gaan nu over naar een... heer en meester op de... tenorstaks, Johnny Hodges. Jarenlang... de leading man in de... RIIT-sectie van de bands... van Duke Ellington. Waar hij uh, uiteindelijk een soort... liefde verhouding mee had, maar allebei... inspireerden ze elkaar tot grote hoogte. En Hodges is uh, natuurlijk ook veel op de plaats verschenen als solist met allerlei andere groepen en we gaan hem nu uh, horen in een prachtig nummer de empty ballroom ballroom blues uh, iedereen is weg uit de danszaal en er staat hij nog op zijn eentje uh, de speler voor een lege zaal en er hangt er wat rook en er ruikt naar bier en dat is de sfeer van het Thank you. Deep at the Ocean, Ella Fitzgerald. We springen over naar een invloedrijke, meer dan invloedrijke trompetist, die tot op de dag van vandaag het leven van menig jazzmuzikant als voorbeeld dient, Miles Davis. En die gaan we horen in echt Miles Davis-nummers. It never entered my mind. Miles Davis, it never entered my mind. Recent was ik met twee mede jazzfanaten naar een inspiratiedag in Arnhem. En toen hebben we um, gekeken wat nou als, uh, wat we nou, welk nummer we nou zouden kunnen noemen als een gemeenschappelijke deler in onze voorliefde voor jazzmuziek. En dat heb ik gevonden in het volgende nummer met een toepasselijke titel, omdat we daar eigenlijk altijd mee bezig zijn... met jazzmuziek, het nummer. En dat draai ik ook speciaal voor mijn mede-inspiratiegenoten. En het is een uh, nummer van Sinatra, Night and Day. Night and day, you are the one Only you need the moon or under the sun Whether near to me or far It's no matter, darling, where you are I think of you Applaus voor Mr. Sinatra. Een um, paar jaar geleden luisteraars is overleden Ellen Helmus. Dat was een fluitiste die uh, een goede opleiding heeft genoten... in het conservatorium en in de jaren tachtig met Ellen H. Band heeft gespeeld... en een mengeling de plaat heeft gezet van popachtige muziek en jazzmuziek. Wat ze ook gedaan heeft, is een uh, interessante... ...cd uitgebracht... ...samen met... Sigunere uh, jongens... <coughs> ...de Gypsy Boys... ...en dat was een cd... ...die uh, alleen maar... ...klassieke stukken... ...klassieke uh, stukken... ...als basis had... ...stukken heel veel van Bach... ...Teleman, Vivaldi, ...Ramo... ...en dat heeft ze op een heel bijzondere manier... ...op de plaats gezet... ...en... Denk eerst van, uh, ik ken het ergens van. En nou, dat blijkt dan, want het zijn natuurlijk een, klassieke composities. Maar op een hele mooie manier gespeeld. De Ellen Helmers op de fluit. En de Gypsy Boys die dan eerst nog uh, zogenaamd unisono meesoleren. En dan gaat iedereen los. Ik laat u daar een voorbeeld van horen. En dat is het uh, nummer Cantabile en... Originele. Oorspronkelijk een, een, een, een uh, compositie van Vivaldi. Gypsy Boys. En nu de Gypsy Boys alleen met een compositie van Fappi Laffertin... de gitaar virtuoos uit Zijf-Vlaanderen. en wederom in een wals tempo de Gypsy Boys met walse Bambula. Voor for Two. Art Tatum. Art Tatum. Ik zeg altijd, uh, jongens en meisjes die willen gaan voetballen... die moeten eerst allemaal filmpjes gaan bekijken... van Cruyff uh, en van Pele en van weet ik wie al niet meer. Uh, mensen die jazzmuziek gaan uh, beoefenen... die moeten eerst eens gaan luisteren naar Art Tatum op de piano. Dat was iemand die uh, ook zeer bepaald is geweest voor de structuur uh, van... Uh, Allerlei jazz die nu nog om ons heen klinken. Vanmiddag hebben wij in Zandvoort ingebouwde krocht jazz. En de solist is vandaag Nathalie Masclé. Is een vocaliste die in twintig jaar, dat ze nu actief is, haar sporen ruim heeft verdiend. Ze performt, componeert en is een veelgevraagd jazzcoach. In 2001 formeerde ze de damesgroep Femme Vocale. Haar hart ligt zowel bij de jazz als bij het populaire genre. En vanmiddag hebben wij een begeleidingsband die er ook mag wijzen: Jean-Louis Van Dam op de piano, Arthur Leijten op het slagwerk, Erik Timmermans op de bas. Vanmiddag, 14.30 uur, gebouw De Krocht. En om dat alles te accentueren, gaan wij nu een. Andere vocalisten draaien. En goede wijn behoeft. Hier ook geen krans. Etta James. Met een uh, gevoelig nummer. Come rain or come shine.